11 uur. Het NOS-journaal. de Jong. Nog geen procent van de 180.000 ANBO-leden heeft meegedaan aan het referendum over het pensioenakkoord. Dat de Oudere Bond had uitgeschreven. Van de leden die wel telefonisch hun mening gaven, stemde de meerderheid voor het pensioenakkoord. De deelname is veel kleiner dan de 10 tot 15 procent waarop de ANBO had gehoopt. De opkomst is zo laag dat de bond het referendum als niet meer dan een peiling ziet. De ANBO is een van de vier FNV-bonden die een referendum houden over het principeakkoord dat de sociale partners in juni sloten. De federatieraad van de FNV neemt maandag een definitief besluit over het pensioenakkoord.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 AWB Verkeersinformatie. Files op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Maren, 3 kilometer. En door opruimwerkzaamheden op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen Hilvarenbeek en Geelze, 6 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. Dan de spoorwegen. Tussen Driebergen, Zeist en Ede-Wageningen. En tussen Driebergen, Zeist en Veenendaal rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur.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 Radio 1, degids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Ze noemen nog wel het schrijvend geweten van de PvdA, Rudy Rabbingen. Maar nu niet meer, hij stapte eruit. De partij wordt geregeerd door de middelmaat, zegt hij. En eerlijk delen is er ook niet meer bij. Hij doet rond kwart voor twaalf zijn verhaal. Ook in dit uur het proces tegen Radko Mladic. De oud-generaal die in Den Haag terecht staat voor oorlogsmisdaden... wil niet dat zijn proces wordt opgesplitst in twee delen. De aanklager wil namelijk dat de genocide in Srebrenica eerst behandeld wordt. Maar dat is volgens Mladic in strijd met de regels van het tribunaal. Is dat zo? Ik vraag het aan Misha Vladimirov. Hij is strafrechtjurist en ooit vriend van het Hof. En een hoopvolle stap in de strijd tegen hersenkanker. Er zijn medicijnen en aantocht die direct in de hersenen... En werk doen, ondanks de bloed En wilt u weten wat dat is? op Bentveld weet ervan. En voor de bijbehorende plaatjes, surf naar gids.fm. Om de huizenmarkt een beetje vlot te trekken, besloot het kabinet de overdrachtsbelasting tijdelijk te verlagen van 6 naar 2 procent. En die maatregel werd afgekondigd op 30 juni met twee weken terugwerkende kracht. Dus wie op 15 juni van dit jaar een huis kocht, die viel nog onder de regeling. Prima maatregel zou je denken, maar niet iedereen is er blij mee. Rob Goedhart, consulent en oud-medewerker van de Consumentenbond... is een handtekeningenactie begonnen om die terugwerkende kracht op te rekken. En Rob Goedhart zit voor ons in de studio in Amsterdam. Studio De Smet, goedemorgen meneer Goedhart. Goedemorgen. U kocht zelf een huis op 1 juni en daardoor viel u buiten de regeling. Hoeveel was u goedkoper uit geweest als u binnen de regeling was gevallen? Als ik binnen de regeling was gevallen had me dat 10.000 euro geschild. En met u zijn er meer mensen die PG hebben. Hè? U wilt die terugwerkende kracht daarom met een soort stappenplan oprekken. zodat meer mensen van de regeling kunnen profiteren. Hoe ziet dat stappenplan eruit? Het stappenplan ziet er zodanig uit dat we uh, in een periode van juni tot maart gekocht... Uh, 3% overdagsbelasting zouden moeten betalen. In de periode van maart tot uh, december uh, 4% en van december vorig jaar tot uh, um, september 5%. Zodat je een geleidelijke overgangsmatige regel krijgt. Maar dat zullen toch altijd mensen zijn die ontevreden blijven? en Mensen die op... Uh... Laten we zeggen, 14 augustus een huis hebben gekocht. Die krijgen volgens uw plan niks terug. Nee, dat, dat klopt. Maar dat herken ik ook. Dat heb ik ook op de site gezet van www.overdrachtsbelastingterug.nl. Uh, in elke maatregel zit een, een vorm van discriminatie. Uh, dat, daar kun je nou helemaal niet aan ontkomen. Je kunt het helemaal niet uh, met een schaartje knippen allemaal. Maar in dit geval uh, moeten we kijken naar de, uh, de reden van de maatregel. De reden van de maatregel was om mensen die dus niet durfden uh, over de streep te trekken. Om te zeggen van oké, okay, je bent wat minder kosten kwijt. Uh, als die grens op uh, 30 juni was uh, gesteld... en als de, over de, de regering had gezegd... Van, vanaf nu is het 2%, zou ik waarschijnlijk nog... Uh, uh, nou ja, wel knassertandend, maar zou ik misschien hebben kunnen zeggen... van uh, jeetje, ik, uh, ik heb pech gehad. Dat is hetzelfde als dat je nu iets koopt... en uh, volgende week ziet dat het 25% korting is. Mm -hmm. Maar de angel van de maatregel die zit in die terugwerkende kracht. Dus dat betekent ook dat iemand die op 15 juni... Zonder uh, dat de maatregel voor hem hoefde te werken, bij de notaris zat. Dat hij op 30 juni hoort dat hij ineens 10.000 euro rijker is. Maar degene die op 14 juni zat, die, is, die heeft dat niet meegekregen. Nou, om, om zeg maar, die uh, grens. Uh, zeg maar iets minder scherp te stellen. Daarvoor zeg ik van, dan geven we dan een uh, grotere terugwerkende kracht aan. Maar u zegt het zelf al, er moet ergens een grens worden gesteld. Neem bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd. Wie in 55 is geboren, die moet langer doorwerken. En wie in 54 geboren is, die mag gewoon op zijn 65e met pensioen. Ja. Dat is van dezelfde orde, gewoon een kwestie van pech. Nou ja, een kwestie van pech. Het gaat er ook om, van heb je je erop kunnen voorbereiden, ja of nee? Hè? Uh, dit soort maatregelen, een heleboel maatregelen... worden natuurlijk vooraf bedacht en, en, en bediscussieerd en politiek gemaakt. En daar komt dan een, een uitkomst uit. Wij hebben als mensen die dus voor 14, 15 juni naar de notaris zijn geweest... we hebben ons totaal niet hebben kunnen voorbereiden op deze maatregel. En we worden dus ongelijk behandeld voor gelijk is toch gevallen. logisch dat er geen voorbereiding heeft kunnen plaatsvinden? Want anders was het een gekhuis huis geworden. Dan macro gezien snap ik het. Maar uh, het is wel opvallend dat iedereen die er niet bij betrokken is... zegt van ach ja, het is maar een grenzen, maak je niet druk... Uh, maar ik heb nog geen reacties gehad van mensen die uh, in hetzelfde schuitje zitten als ik. Die zeggen van, uh, joh, uh, maak je niet druk, want uh, het, het is nou eenmaal zo en, en, en die grens is nou eenmaal gesteld. Kijk, uh, op het moment dat je grenzen gaat stellen, de, er worden altijd overgangsmaatregelen, er worden overgangsperiodes uh, voorgenomen. Altijd, niet altijd hoor. Nou, in veel gevallen wel en zeker als het... Uh, als het maar uh, soms kan het niet. Uh, als, uh, als het niet kan, dan moet je gaan bedenken... Van hoe, uh, hoe je dan de pijn die dus de mensen die hebben geleden... voordat die grens gesteld wordt, hoe, je, hoe die uh, op te vangen is. En daarvoor zeg ik ook, we slikken dat we minder voordeel krijgen... dan de mensen die we dan vanaf 15 juni naar de notaris zijn geweest. Dat slikken we, hè? dat zit ook in, die, in, de, in het voorstel in. Alleen, die pijn die is ook economisch uh, minder groot... op het moment dat je die overgangsmaatregel wat verder oplekt. Dat is het hele punt. U staat in handtekening en actie? Ik, ik denk dan ga meteen naar de rechter, want uh, er is sprake van ongelijke behandeling in uw ogen. Dan kun je in dit land tegen procederen, toch? Eens. Maar dan <hijst> zit je ook gelijk met het verhaal van uh, Stichtingen oprichten, advocaatkosten en dat soort zaken meer. Kijk, heel formeel is de regeling nog niet eens van kracht, want die moet nog door het parlement behandeld worden in het belastingplan 2012. Uh, daarvoor denk ik, van dan, dan neem ik de koninklijke weg. Dan vraag ik onze volksvertegenwoordigers om voor die be bevolkingsgroep die het aangaat uh, de, de regeling aan te passen. Dat kan allemaal mooi bediscussieerd worden in de. De Tweede Kamer. En op het moment dat men daarmee akkoord gaat, heb je ook niet de hele rechtsgang, uh, hoef je dan ook niet te gaan. Uh, ik hoop dus, ik doe dus ook een beroep op de, op de volksvertegenwoordigers om daar de, naar de redelijke uh, weg te zoeken en dit voorstel te volgen. Ik help het u hopen, Rob goed uit, consulent en medewerker van de Consumentenbond. Hartelijk dank. Dank u wel. En deze muziek betekent wetenschap in de gids.fm. Zometeen hoopvol nieuws op het gebied van hersentumoren... maar eerst even naar een quote van vanochtend. Ja. We blijken te hebben meegewerkt aan een afgang van megaformaat. De frauderende professor Diederik Stapel blijkt informatie verzonnen te hebben... over de effecten van denken aan rood vlees en menno... Ja. Dat was jouw onderwerp voor ja, de het vorige week week ons hier aan tafel. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, kijk waar wetenschap bedreven wordt. Nieuw onderzoek dat nog niet gedaan is. Ja, betreden wetenschappers natuurlijk altijd een grijs gebied. Hè. Ze doen onderzoek. Ze proberen jullie ja, je je data verzin? te verzinnen. Da en er wordt natuurlijk wel eens wat geïnterpreteerd. Dat zal zeker gebeuren. Maar dat je data verzint. ja, dat is natuurlijk een hele uh, treurige situatie. Dat jullie dat niet kunnen weten. Uh, dan? Dat is uh, lust. Kunnen. Uh, ja, ja, misschien wel, ja. Nou, okay, nou is het voor dit onderwerp probeer ik altijd de directe betrokkenen te benaderen. Ik heb Roos vonk gesproken, dat was een heel interessant gesprek. Dat was een van de wetenschappers die daarmee werkte. Die zei het ook, hè? Uh, Die zei het nu, maar die zei het vorige week niet. Diederik Stapel heb ik ook benaderd, maar die lag toen uh, ziek thuis vorige week. Ja, waarschijnlijk speelde dit toen al. Ja, een, uh, een hele uh, vervelende situatie. Uh, uh, klopt. Dat was waarschijnlijk vorige week toen al speelde. Had je dat moeten achterhalen natuurlijk. Denk ik wel, ja. ja maar je kreeg, kreeg het niet boven tafel, uh, Felix. En ja, nou dan ga je weer een verhaal vertellen. Dan nou ga ik, ik je weer een verhaal vertellen. Moet ik je nog geloven. Maar dit gaat over onderzoek. Dit gaat nog niet over, over keiharde resultaten. Dit gaat over onderzoek. En uh, ja, het is, het is een, uh, een prachtig verhaal. Fascinerend verhaal. Um, vorige week is er een belangrijke stap gezet... in de ontwikkeling van een nieuw medicijn tegen hersentumoren. Um, je hebt primaire hersentumoren, die beginnen in de hersenen, en je hebt secundaire tumoren. En hierbij gaat het om secundaire tumoren als gevolg van uitzaaiingen van, van, van borstkanker. En vorige week is een eerste patiënt behandeld uh, met een nieuw medicijn, en dat is een grote ontwikkeling in de, uh, het ontwikkelen van een uh, van een nieuw medicijn, een grote stap. Een van de problemen bij de behandeling van hersentumoren is dat uh, je heel moeilijk geneesmiddelen in die hersenen krijgt. Um, die hersenen beschermen zichzelf tegen allerlei zaken van buitenaf, en ook tegen medicijnen, en die de scherming heet de Blood-Brain Barrier. De bloed-hersenbarrière. Bloed en ja, nou is er een bedrijfje in Leiden, op Bioscience Park... met de toepasselijke naam To BBB, Blood-Brain Barrier. En die zeggen die barrière te kunnen slechten. En Pieter Gajar is medisch bioloog... en hij legt uit wat die Blood-Brain Barrier nou precies is. De Blood-Brain Barrier is een... Uh... Een barrière die zit tussen het bloed en de hersenen. En die zit als een beschermende laag in je bloedvaten. Om te zorgen dat je hersenen beschermd blijven van allerlei stoffen die anders in je bloed uh, naar de hersenen kunnen en daar schade kunnen aanrichten. Het is een hele efficiënte barrière. Hij zit er echt met een reden. Je hersencellen hebben een heel schone omgeving nodig om die elektrische impulsen over te kunnen geven. En dat, ja, dat hebben we dus als lichaam heel goed beschermd. En dat gaat op een fysieke manier, maar ook met enzymen en met lading. Op allerlei manieren wordt er de stof uit het bloed weggehouden. En dat heeft blijkbaar een hele belangrijke functie om je hersenen te laten werken. En als je een analogie zoekt in de computerwereld... dan is het een, net als een firewall die tussen het internet en je computer zit. Dus die hersenen die staan aan het lichaam als het ware los van de, van de rest? Nou ja, zo, zo zou je het een beetje kunnen zeggen, ja. Uh, met een heel selectief toegangsbeleid. Uh, suikers, voedingsstoffen, zuurstof, dat komt er allemaal in maar bijvoorbeeld niet eens eiwitten... die kunnen grote schade toebrengen aan de hersenen. Het is een soort onneembare vesting. Ja, daar sta je dan met je goede medicijn. Hè? Er wordt natuurlijk al heel lang onderzoek gedaan naar kankermedicijnen. Medicijnen tegen kanker. En daar zijn goede medicijnen, maar ja, die bereiken dus moeilijk uh, uh, die hersenen. Want hoe zien de behandelingen er nu dan uit? Uh, tot nu toe moeten artsen nogal grof te werk. Uh, relatief natuurlijk. Grof te werk als ze medicijnen in die hersenen willen krijgen. Pieter Gaillard. Een tumor met medicijnen wordt of met een hele hoge dosis van het antitumormiddel dat veelal heel veel bijwerkingen geeft... maar daardoor er toch net een klein beetje in kan komen wat effectief is. Een andere manier is dat er met een directe injectie... het geneesmiddel ingespoten wordt op de plek waar de tumor zit. Dan komt daar wel heel veel middel. Maar het is wel een hele nare methode om dat middel daar te krijgen. En het komt niet op alle plekken dan in de hersenen, alleen waar je het inspuit... En een derde manier is om de, het wel via de bloedvaten te doen en dan actief die barrière kapot te maken, waardoor het middel erin komt, maar er ook heel veel schade. Uh, van het openmaken van die barrière op kan treden. Eigenlijk ook niet aan, aan te raden. Nee, dus. nou ja, kijk als je kijkt naar je computer. Dat wil je je wilt niet je firewall opheffen om even iets te downloaden. Want dan kan er van alles meekomen. En in die hersenen is dat dus precies hetzelfde. Met een, een blijvende hersenschade uh, tot gevolg, mogelijke hersenschade. De oplossing is dus een medicijn in die hersenen krijgen. en wel die barrière uh, in stand houden. Je wilt niet van de regen in de drup komen. En nu hebben ze een middel bedacht. Uh, en, en ontwikkeld om dat voor elkaar te krijgen. En Waar bestaat het nou precies uit? Waar wij mee werken is een middel wat we wel in de bloedbaan kunnen toedienen. En dat middel bestond al lang. En dat blijft heel lang in de bloedbaan circuleren. Alleen dat kwam dan nog steeds niet voldoende in de hersenen. Wij hebben aan dat middel een stof gekoppeld. Een lichaamseigen stofje dat de hersenen nodig heeft. En daarmee krijgen we wel op een veilige manier... Toch meer geneesmiddel op de plek in de hersenen. Dat pakketje ziet eruit als een vetruppeltje. En in dat vetruppeltje zit een geneesmiddel. En aan de buitenkant van het vetruppeltje hebben wij een stof gemaakt die de bloed-hersenbarrière op wil nemen. Zo'n lichaams-eigen stofje. Waardoor dat hele vetruppeltje met daarin het geneesmiddel als een paard van trooien toch naar binnen gaat. Ja, dus. Als je die, die metafoor even vasthoudt, je kunt dus niet die soldaten zomaar naar die hersenen sturen. Die worden direct geweigerd, ja. maar stuur ze in vermomming. En eenmaal in de hersenen komen ze dan tevoorschijn en kunnen tegen die tumor vechten. Nou, Als dit gaat werken, wat betekent dat dan voor de toekomst? Voor, voor nieuwe medicijnen, voor andere patiënten? Voor dit middel en deze patiënten een, een extra behandelingsmogelijkheid, die er tot nu toe bijna niet is. Voor tumoren naar de hersenen is er bijna geen behandelingsmogelijkheid meer. En in bredere zin, als deze technologie bewezen en effectief is... kunnen we een hele serie andere middelen die we al in, in het lab testen... sneller naar meerdere ziektes en meerdere patiëntengroepen ontwikkelen. Dus het kan echt een doorbraak zijn voor een betere behandeling van hersenziektes. Dat durf ik wel te zeggen, omdat we... Uh, hebben gewerkt vanuit een middel dat al heel lang op de markt is. En ook dat vetbolletje is al heel lang op de markt. Alleen die toevoeging om meer in de hersenen te krijgen is nieuw. Nou hoor je men maar al te vaak over veelbelovende behandelingen... en nieuwe medicijnen die uiteindelijk lang niet allemaal waargemaakt kunnen worden. Wat werkt voor een muis? Werkt namelijk lang niet altijd voor een mens? Nee. nee. Uh, natuurlijk, het, het is natuurlijk een heel lang traject. Maar het feit dat dit nu op patiënten getest wordt... Voor, uh, pas voor de tweede keer in de wereld gaan ze dat nu, uh, gaan ze dat nu doen. Uh, ja, dat wil zeggen dat ze heel veel uh, voorzorgsmaatregelen maatregelen in acht hebben genomen. Ze hebben het getest, ze, hebben, uh, ze moeten uh, voldoen aan allerlei regels uh, en wetten om dat te mogen doen. Uh, ja, hoe dit het, het loopt nu een week. Uh, ja. Er komen nog geen uh, slechte uh, verhalen, slechte berichten uit het ziekenhuis. Uh, nog geen hele vervelende bijwerken, maar goed, ja, we, we moeten aflachen. En dat is een kwestie van uh, maanden. Maar goed, het feit dat deze test nu gaande is, uh, is een grote stap. Uh, ja, je hoort vaak over klachten, oh, hey, over de kennis-economie en de zesjescultuur. Maar ik dacht, nou ja, dit, uh, dit is toch een beetje Hollands-Glorie dan. Dankjewel, Meneer Bentveld. Graag tot de volgende week. De gids .fm. 16 jaar na Sebrenica. Vrijdagmorgen, 3 juni 2011. 6 over 10 de voorgeleiding van Radko Mladic bij het tribunaal. Would you please state your full name for the record? general Radkomladić. De aanklagers van het joegoslavië tribunaal willen het proces... tegen de Servische generaal Mladic opsplitsen in tweeën. Om sneller tot een veroordeling te kunnen komen... willen ze de massamoord in Srebrenica apart behandelen. Maar Mladic zelf verzet zich daartegen... Wat moeten de rechters daarover beslissen? Dat vraag ik aan strafrechtjurist Misha Vladimirov. Goedemorgen, meneer Vladimirov. Goedemorgen. U was kort betrokken bij het proces tegen Milosevic. Ja. En niet direct als advocaat van Milosevic, want hij voerde zijn eigen verdediging, maar als adviseur. En nu dit proces. Jeuk uw handen? Nou, niet direct. Ik heb mijn deel in de afgelopen 15 jaar geleverd. Ik uh, ben er een beetje klaar mee. Ja? Ik, het heb, het ja. Ja, ik heb het gedaan. <coughs> ja, het zijn... Nogal slopende bijeenkomsten. En het, het is niet eenvoudig om het allemaal te doen. En als je het zoveel jaar gedaan hebt, dan moet je op een gegeven moment ook zeggen... nou, mede op mijn leeftijd, ik hou er nu mee op, nu doe ik andere dingen. En wat is er slopend aan dan? dan? Het, het is werken in een uh, ander systeem. Het is werken in een andere taal. Het is werken met een enorm hoog tempo. Het is uh, uh, werken met een kleine groep mensen tegen... Een grotere groep die de tegenpartij speelt. En dat maakt dat je meer wordt geleefd. Dan dat je zelf de kans krijgt om nog eens een keer te reflecteren wat je doet. En dat, dat, dat is heel erg vermoeiend. Zo vermoeiend dat het u wat aan overgehouden hebt. Of voelt u zich. Nou, de, de, de allereerste keer, in 1995, toen de zaak Tati speelde en ik voor het eerst daarmee in aanraking kwam bij de eerste zaak voor het Jugoslaven Tribunaal, toen heb ik een hernia aan de overgehouden, geopereerd opgelost. Maar het geeft een beetje weer dat uh, het lichaam daar nou niet mee eens was. Voordat ik inga op het uh, Mladic-proces, met u even kort over het nieuws van gisteren, met uw welnemen. Want uh, toen werd bekendgemaakt dat er opnieuw aangifte is gedaan tegen Jorge Sorigieta. Hij zou medeplichtig ja. zijn aan de verdwijningen in Argentinië in de jaren zeventig. En het Openbaar Ministerie bestudeert nu die aangifte. Wat denkt u? Zullen ze tot vervolging overgaan bij het OM? Ik heb het uh, gehoord en het verbaasde mij een beetje, omdat. Uh, de wetgeving in Nederland niet direct aanleiding geeft... om te veronderstellen dat de Nederlandse justitie rechtsmacht heeft. De regeling waarop de twee advocaten zich blijkbaar te publicaties beroepen... geeft wel iets aan over de verplichting om te onderzoeken en te vervolgen. Maar er staat niks in over de vraag of de Nederlandse rechters rechtmacht hebben... ten aanzien van een niet-Nederlander die buiten Nederland op deze wijze, als zij stellen, betrokken is. Dus dat is een vraagteken, moet goed uitgezocht worden. Mm -hmm. En daarnaast kun je ook afvragen of uh, de regeling... waarop men zich beroept, ook terugwerkende kracht heeft. Met andere woorden, we praten over gebeurtenissen... die ver voordat die regeling... De advocaten zeiden gisteren van te wel. Tenminste, ik heb een van de advocaten gehoord gisteren. Ja, nou ja, dat is een vraag. Uh, de verzelfsprekendheid waarmee zij zeggen dat dat zo is... is voor mij nog niet zeker. Kortom... Interessant wat ze opwerpen, maar het vergt wel enig onderzoek in hoeverre het kan. En uh, ik ben er nog niet van overtuigd. Terug naar Mladic. Mladic wil niet dat zijn proces wordt opgesplitst. En de aanklagers willen dat wel. Wat verwacht u dat de rechters zullen beslissen? Nou, de rechters staan voor een afweging. En die afweging komt er eigenlijk op neer. Dat zij een logistieke kwestie te beoordelen hebben van... Hoe moet het bewijs geleverd worden? En kun je dat beter in stukken doen per onderwerp, Srebrenica en het onderwerp Sarajevo? Of moet je het gezamenlijk doen? Anderzijds moeten ze ook afwegen de belangen van de partij, dus de verdachte en die van de aanklager. En tenslotte moeten ze afwegen wat de belangen van de getuigen en slachtoffers zijn. Nou, die hele mix van overwegingen die leidt tot een beslissing. Mijn inschatting is dat. Let op de ervaring die in een Mloswitsch uh, uh, proces is opgedaan, het niet voor de hand ligt dat de rechters zullen gaan uh, bijeenhouden. De kans dat het splitsen in twee uh, aparte processen, die achter ik het grootst. En dat komt ook vanwege de gezondheidstoestand van Mladic. Op het moment dat dan uh, toch wordt doorgegaan met alleen Srebrenica, dan uh, hebben de nabestaanden er misschien nog iets aan. Ja, je hebt eerder je ja, het onderwerp. Als je met zijn zou beginnen en dat onderwerp wordt eerst afgewikkeld, dan heb je meer duidelijkheid voor de slachtoffers. Dat is zo'n factor dat, wat men moet afwegen. Of de gezondheid van Nadijs hier een rol in speelt, wil ik wel aannemen, maar helemaal zeker van ben ik niet. Over die gezondheid is natuurlijk nogal veel gezegd en gespeculeerd. Maar echt grote duidelijkheid hebben we niet. Dus in zoverre weet ik niet of dat een factor is die doorslag geeft. En nou zegt Mladic: dat komt niet overeen met de regels die er zijn hier bij het Joegoslavië-Tribunaal. Heeft u daar een beetje gelijk in? Nou, dat zijn geen echte regels. Uh, er zijn regels die je beide mogelijk maken. En er is geen regel die zegt dat een van beide moet of niet moet of niet mag. Dus met andere woorden, een beroep de regels is altijd een interpretatie... hoe je het zelf ziet. En dat is net wat die rechters moeten beoordelen. Want die regels heeft u mede moeten uitvinden in het begin, toen u daar was? Ja, aan het begin, toen in 94 of 93 de rechters begonnen te schrijven... in 94 die regels zijn gemaakt en in 95 voor het eerst werden toegepast... Toen speelde dit nauwelijks, maar niet te min. Die regels zijn in de loop van de tijden mede door dat soort proces waar ik aan die genomen heb gevormd. En het antwoord is heel diffuus. Je kunt niet zeggen, je kunt alleen maar linksaf, of je moet alleen maar rechtsaf. Kortom, zoals Mladic het nu presenteert, is begrijpelijk vanuit zijn positie. Maar het is een keuze en geen noodzaak. Maar sommige Serviërs zullen misschien denken: ja, zo krijgt hij geen eerlijk proces. Dat is de vraag. Uh, misschien is het niet eerlijk als je het allemaal als één proces achter elkaar stapelt. Het kan ook een enorme belasting voor de verdediging zijn. Dus in zover vraag ik me af wat eerlijk is. Dat is een factor wat die rechters moeten afwegen. Als eerste zaak over Srebrenica wordt behandeld... is het dan ook niet logisch dat de zaak tegen Karacic en Mladic voor een deel worden samengevoegd? Die zaak speelde al sinds de zomer van 2008. Het lijkt ja, me ook een tijdsbesparing bijvoorbeeld. Ja, dan krijg je dezelfde vraag. Als je het vroeg krijg je weer een groter proces met grotere belasting, weer grotere logistieke problemen en ook weer serieuze vragen rondom de eerlijkheid van de procesvoering. Dus ook hier denk ik niet aannemelijk dat dat zal geschieden. Afzien dat zowel Karasic als Mladic te kennen hebben gegeven dat ze dat niet willen. Dus ook daar, vermoed ik, zal dat niet plaatsvinden. En... Dan het feit dat er misdrijven zijn gepleegd. Dat staat buiten kijf. Maar hoe bewijs je dat Mladic ervan wist? Hoe bewijs je dat hij mogelijk opdracht heeft gegeven? Ja, dat is altijd natuurlijk in het strafrecht. Bewijzen door middel van getuigen en documenten. En dat is hier niet anders. Alleen de vraag is natuurlijk echt... Je zult moeten bekijken in hoeverre wat door plaatselijke commandanten... of plaatselijke mensen gedaan is. In hoeverre je dat kunt door voeren naar boven, naar Mladic zelf. Zijn er schriftelijke bevelen gevonden? Zijn er getuigen die iets zeggen over doorgiften van informatie? Dat is wat je altijd in dit soort processen moet aantonen. Er zit ook een een soort van grensgebied in, waarin je zegt, nou, hij moet het geweten hebben... of het is aannemelijk dat een bevelvoerder van een lege eenheid... goed op de hoogte is wat dat tegen doet. Maar er is natuurlijk telkens de vraag, hoe gedetailleerd moet je dat bewijzen? Is dat stapje voor stapje, of mag je grotere stappen nemen en aannemen... dat de tussenstappen wel uit zichzelf voortvloeien uit een voorafgaande stap? Dat is typisch procederen. Mm -hmm. nou, hoe moeilijk is het dan voor de tegenpartij om argumenten te vinden... die de zaak weer ontkrachten? Want alles u, hangt van de Milosevic bent u waarschijnlijk heel vaak naar Servië geweest. tenminste Dat heb ik ooit gehoord. En, uh, ook. Ja. Maar ja, alles hangt van geloofwaardigheid. Als mensen iets zeggen sta je als rechter altijd voor de vraag en als aanklager en advocaat je dat. Waarom zou ik deze man of mevrouw moeten geloven? En daar heb je natuurlijk middelen voor om dat te kunnen wegen. Je weegt wat mensen zeggen. Dat kan zijn een lichaamstaal zijn, dat kan zijn hoe ze het formuleren. Het kan zijn omdat je vragen stelt en er antwoorden op komen... die je meer informatie geven over de geloofwaardigheid van wat ze zeggen. Dat is nou net wat ons beroep is. Het wegen van wat het bewijs is. Hetzelfde bij het. documenten. Maar u had het over in die zaak Milošević dat u het als verdediging heel erg moeilijk had tegen al die aanklagers die met grof geschut aankwamen en uh, in veel grotere getalen aanwezig. Ja, um, je zult, ik was formeel geen verdediger, ik adviseerde de rechters. Ik ja, was ook niet de advocaat van Milosevic. Maar goed, um, verdedigen is eigenlijk makkelijker dan uh, als aanklager iets bewijzen. De bewijslast die rust geheel op de aanklaag. En als verdediger moet je alleen twijfel zaaien aan De geloofwaardigheid van wat er wordt aangevoerd, en dat is makkelijker in wezen. Het is moeilijk om te presenteren, maar uiteindelijk het effect daarvan is makkelijker. Je kunt makkelijker twijfel zaaien. dan dat je iets buiten kijf hebt bewezen. Niet te min het is te bewijzen als je goede bewijsmiddelen hebt, de middel van getuigen en documenten. En dat is natuurlijk de vraag waar het hier ook om draait. Nadietje wordt beschuldigd van genocide. Dat is een aanklacht die maar zelden voorkomt. Ja, dat is juist. Juist. Wat ja. betekent dat nu voor een strafjurist als u? Dat u elke beweging in deze zaak op de voet volgt? Um, nou, Er is natuurlijk wel wat ervaring met genocide. delict bij het Rwanda-tribunaal, waar ik ook zaken heb gedaan. En Daar is wel voldoende bekend om ongeveer te weten wat je hier mag verwachten. Het is een uh, delict wat een moeilijkheidsgraad heeft die bij gewone misdrijven niet speelt... namelijk wat we in onze jargon noemen de dubbele strafbaarheid... in de vorm van dubbel opzet. Um, ja, je moet niet alleen bewijzen dat mensen doen wat ze gedaan hebben... maar je moet ook nog eens bewijzen dat ze met een bepaalde bedoeling gedaan hebben. En dat speelt bij genocide heel erg sterk... dat je moet aantonen dat de bedoeling voor stond om een hele groep... een bepaalde groep uit te roeien. Dat zal bij Srebrenica in zoverre iets makkelijker zijn omdat er al eerdere uitspraken van het Jooslavia tribunaal zijn... die over dat punt richtlijnen hebben gegeven hoe je dat moet opvatten. En als die test die toen ontwikkeld is, hier wordt toegepast... dan neem ik aan dat het voor de aanklagers minder lastig wordt... dan bij de eerste keer. Dank u wel, strafjurist Misha Vladimirov. Voor uw komst. Graag gedaan. Is de PvdA beginseloos opportunistisch en reactief volgens Rudy Rabbingen wel? En daarom stapt hij op. En documentaire maakster Tan toont aardsvijanden in een aangrijpend documentaire. En vanaf welke datum moet je als huizenkoper kunnen profiteren van de lagere overdragsbelasting? Nou, sommige mensen vinden vanaf september vorig jaar na het nieuws met Ewald de Jong meer hierover. Radio 1, het NOS-journaal.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 6 kilometer. Hij heeft te maken met opruimwerkzaamheden. De linker rijstrook is afgesloten. Het is tussen Driebergen, Zeist en Ede Wageningen. En tussen Driebergen, Zeist en Venendaal rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur. Vanaf. Radio 1. Degids.fr. Met Felix Meurdes. U hoort de klok al. En dat geeft mij vier minuten om te praten over de nieuwe campagne van Sieren... die net is gepresenteerd in Amsterdam. De campagne gaat over wangedrag van ouders langs de sportvelden. Aan de telefoon is bestuurder Ole Christen van Sieren. Meneer Christen, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, laten we eerst even luisteren naar de nieuwe radiocampagne. En op de gids.fm is ook de nieuwe tv-campagne te zien. Maandag stond je in de file wegens een geschaarde vrachtwagen. Dinsdag stond je in de file door herstelwerkzaamheden...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 Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis is de slogan van de campagne. Wat wilt u ermee bereiken, meneer Christian? Nou, wij hopen dat uh, het allemaal uh, ietsje winder wordt. Uh, wij zien uh, uit onderzoek dat een hoop ouders zich erger aan andere ouders. Uh, aan, aan het gedrag en het bemoeienissen langs de lijn. En uh, het belangrijkste is natuurlijk dat we willen dat uh, al die miljoenen kinderen... die lekker aan het sporten zijn, dat die daar hun plezier in houden. Nou, maar die campagne ken ik, hè? die heb ik al eerder gezien, toch? Ja, dat klopt. We hebben In 2007 hebben we deze campagne uh, onder dit thema hebben we succesvol gelanceerd met een grote, uh, grootschalige uh, campagne. Hoe weet u dat het succesvol is om u even te onderbreken? Ja, dat meten wij. We doen regelmatig onderzoek en uh, we hebben recent weer onderzoek gedaan. En daarin blijkt dat uh, de situatie pas gedeeltelijk is veranderd. En uh, dat het uh, toch nog wel nodig is om daar regelmatig aandacht aan te blijven besteden. En daarom gaan wij deze campagne ieder jaar herhalen aan het begin van het sportseizoen. Want nou, dat is het moment dat er heel veel nieuwe kinderen en nieuwe ouders ook weer uh, ja, met dit fenomeen eigenlijk geconfronteerd worden. En uh, de ouders die dat al doen uh, nog eens een keer in de spiegel kan worden voorgehouden. Ik zag uh, andere onderzoekscijfers, en het blijkt dat 46% van de ouders... zich wel eens ergert aan het gedrag van andere ouders langs de lijn. En ja. 62% was zich na de vorige campagne meer bewust van negatief gedrag van andere ouders. Moet u al die zich ergende mensen niet vooral wijzen op hun eigen gedrag? Ja, nou, dat doet deze campagne natuurlijk ook. Kijk, we houden een spiegel voor. En iedereen die dat gedrag ziet, die uh, zal uh, wel meer of mindere mate zich daarin herkennen als hij dat gedrag wel eens vertoont. En het tweede wat deze campagne doet is dat we mensen ook iets willen meegeven. Dus dat we het bespreekbaar willen maken. Want uh, er is een heel klein percentage van mensen die anderen daarop durven aan te spreken. Ja, 4% he, van de ouders durft dat. Nee, iets, iets, iets meer nog wel. Uh, 4% is wel eens aangesproken. Maar uh, 15 rond de 15 uh, durft uh, iemand anders terecht op aan te spreken. Dus dat betekent een heel groot deel van mensen dat niet durven. Nou, en uh, deze campagne uh, is niet alleen een bewustwordingscampagne... maar we, doen, we gaan nog één stapje verder en uh, we, we, maken het, we willen het bespreekbaar maken... En uh, de insteek uh, van de stress door de week, die uh, kan uh, met, een, met een beetje humor, met een zinnetje, hoe was je week, uh, kan iedereen daar eens een keertje uh, nou ja, proberen op een makkelijke manier toch iets uh, van te kunnen zeggen. En het is eigenlijk de bedoeling dat het kind uit de wind wordt gehouden maar de scheidsrechters dan? En de lijnrechters? Nou, dat, die, die hebben hier natuurlijk ook mee te maken. En uh, uh, als iemand tekeer gaat tegen een scheidsrechter, dan uh, is het ook makkelijk om deze zin te gebruiken. Maar hij is met name gericht op het uh, plezier van, van de kinderen. Daar heeft u gelijk in. Uh, maar uh, uh, ja, alles wat we daarin mee kunnen nemen, uh, dat is meegenomen. Dit wordt de tweede campagne dus. Meneer, hoe wil volg de derde? Nou, wat ik al zei, volgend jaar... we gaan ieder jaar aan het begin van het sportseizoen... dus dat omstreeks zo deze tijd, september... Uh, gaan we ieder jaar deze campagne weer herhalen. En ieder jaar gaan we ook weer voor een nieuwe insteek kiezen. En deze keer hebben we dus gekozen... Uh, omdat we dat ook uit onderzoek weten. Voor uh, het aspect uh, van de stress die uh, door de week wordt opgebouwd uh, op het werk en thuis. tijd. Is om, meneer Christian. Helaas, maar mag, mag ik heb ik denk danken? ik voldoende verteld. Heel goed, ja, graag gedaan. Oké, dag.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 Ze is bekend geworden als zangeres bij de groep Case Choice, Belgische groep. En dit liedje is afkomstig van het titeloze debuutalbum uit 2006. Come Over Here heette het liedje. Bij mij binnenkomt Francisco van Jolen, internetjournalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, Wikileaks loopt over, Francisco, want eh, alles is in één keer boem. Dat kan je wel zeggen, Naar Felix. buiten gebracht, ja. over ja. ons uitgestort. We lezen er weinig van terug, eerlijk gezegd, in de ja, Nederlandse kranten. Ja, maar dat geeft uh, is, is toch, toch een verkeerd beeld. Want uh, het, de rest van de wereld eigenlijk... Uh, uh, ja, is er over van alles en wat te doen. Ik, uh, ik noem maar wel even wat. Uh, de Kashmir. Het, ja. uh, het, uh, de deelstaat in India, waar bij uh, de, de grens met Pakistan... Zeg ik dat goed? Volgens mij ja, zou kunnen. Uh, hè, waar voortdurende strijd is, gewapende strijd tussen Hindus en moslims. Uh, wij vragen ons dan altijd maar af: van, uh, waarom, blijft, waarom wordt dat niet opgelost? Nou, een van de dingen waarom het niet opgelost wordt... is omdat zowel Pakistan als India, omdat daar een gewapend conflict is... wordt daar heel veel geld in gestopt omdat conflicten tussen Wat gebeurt daarmee? De politieke leiders van beide facties die steken dat geld in hun zak. Het gaat dus echt om een gebied waar veel armoede is. En die luiden blijken gewoon allemaal onroerend goed projecten in Dubai te hebben... van het geld wat ze krijgen van de regeringen om de bevolking daar uh, te helpen. Uh, de, eigenlijk veel corruptie dingen. Een ander voorbeeld, wat ik eigenlijk ook wel eens staat te, te kijken... wat je toch niet hoort. In Bangladesh was een tijdje geleden een opstand van legerofficieren. Uh, tegen het feit dat, dat de regering te slap zou optreden tegen uh, rebellen. En uh, er waren 500 officieren, die waren, hadden zich verzameld. En de premier, die ging daarheen. En die ging de confrontatie aan met die officieren. Ja. En daar mochten de media niet bij zijn. Niemand weet eigenlijk wat daar gebeurd is. En nu via die kabels komt naar boven dat zij daar, zijn vrouw die lui tegenover de lui gaan staan en zijn lesje heeft geleerd. En dat was een tamelijk heftige bijeenkomst waarbij je moet voorstellen... dat officieren hun insignes aftrekken, stoelen stuk slaan op de grond. Hè, omdat ze, Er is muiterij aan de gang, er dreigt een staatsgreep. En zij, zij confronteert die lui en ze heeft die opstand op weten te bedwingen. Uh, nou, dat zijn de... En een andere wat mij opvallend viel, uh, waar we het vaak over hebben... is uh, Shell, die heeft... Uh, Recent zijn productiecijfers bij moeten stellen voor Nigeria. vanwege de olie-sabotage die daar plaatsvindt. Ja. Nou, dan wordt er altijd geconstateerd ge dat gebeurt door mensen daar in verband met de milieuvervuiling. Uh, en deze cable, een van de kabels wordt gezegd dat het zit toch wat anders in elkaar dan wij denken. Dat wordt gedaan door, de, door het leger en door de politici. Die, hebben daarna, die verdienen er heel veel geld mee met die sabotage, want die bunkeren die olie, die slaan ze op en die verkopen ze voor veel geld door. Fijn dat jij dat allemaal hebt doorgelezen. Hoeveel berichten zijn het in totaal ook alweer? Het regent. Weet je wat, weet je wat het is, uh, uh, Felix? Het is wel eigenlijk wel grappig. Je kijkt dan op internet van wat er voor nieuws is. En omdat wij in de ochtend zitten, zie je dat je veel nieuws hebt uit India. Want dan komen, worden de media daar net wakker. Als zouden we middagprogramma's middagproces gaan, maar zijn, zouden we alles uit Zuid-Amerika hebben. Ik ben heel benieuwd dan of er vanmiddag nog aandacht aan wordt besteed. Tijd voor het Joop -debat. Want je gaat over de inhoud van Joop.nl, de debatsite van de VARA. Uh, waar gaan we het over hebben? Ja, we gaan het hebben, uh, Felix, over de staat van de Partij van de Arbeid. En dat wil zeggen, de staat in de zin van, hoe gaat het er eigenlijk mee? En niet zo best. Misschien in de, in de Kamer hebben ze één zetel minder dan de, de VVD. Maar als je in het perspectief kijkt, dan lijkt het toch wel... of die partij uh, aan het weggeleiden is een afgrond in. En partijprominente Rudy Rabbingen, die noemt de Partij van de Arbeid... beginselloos, opportunistisch en... Reactief. En daarom heeft hij zijn lidmaatschap, lidmaatschap van de partij opgezegd. En Rudy Rabbingen is hier. Goedemorgen, meneer Rabbingen. Goedemorgen. U was eerste Kamerlid voor de partij. U heeft meegeschreven aan verschillende partijprogramma's. Maar nu maakt u zich los van de partij. Waarom? Nou, ik heb een manier niet losgemaakt. Dat is al een tijdje geleden gebeurd. Dus in december is dat in feite al gebeurd. Maar Toen dat heeft nu pas... Uh... Nou, het kwam nu naar, naar, naar voren omdat er een interview was met een uh, Wageningen World. Dat is een blad van de Wageningen Universiteit en het Research Centrum. Omdat ik dit jaar met pensioen ga. En dat had uh, een, een marge daarvan werd er toen ook de vraag gesteld hoe ik in de politiek sta. Omdat iedereen weet dat ik uh, actief ben geweest... naast mijn wetenschappelijke carrière in de, uh, in de politiek. Ja, het is dus al een tijdje geleden dat u het besluit hebt genomen. Dus u kan er nu met een beetje een helikopterview naartoe kijken. Was het een juist besluit? Ik denk het wel. Ik denk dat het een juist besluit was. Dat het ook nodig was. Het blijkt ook uit alle reacties die je gekregen hebt. Dat zijn er on ongelooflijk. Dat zijn enorme grote aantallen. had ik eigenlijk nooit verwacht. Uh, uh, en het is dus nu naar buiten gekomen. Ik heb dat nooit, nooit aan de grote klok willen hangen. Want het was een individuele beslissing die mijn vrouw en ik hebben genomen. Dat we het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid... na meer dan 40 jaar lid geweest te zijn op hebben gezegd. En mijn vraag was waarom? De reden daarvan uh, is dat ik me steeds minder ging herkennen... in die partij waar ik uh, met zeer veel uh, passie en zeer veel enthousiasme bijgedragen heb. In feite aan beginselen, aan principes en aan keuzes die moesten worden gedaan. En ik uh, vond dat dat uh, steeds meer aan het wegleiden was. En bovendien ook niet meer me kon herkennen in uh, de, de vertegenwoordigende lichamen... waar ik zelf van deel heb uitgemaakt. Omdat ik vond dat dat ook in zekere zin wat gedomineerd werd. Meer door mensen die met carrières bezig waren... dan door uh, mensen die actief waren vanuit... ...en passie en vanuit de beginselen en vanuit betrokkenheid... ...bij de samenleving, niet alleen in Nederland, maar vooral ook mondiaal. Mensen die met carrières bezig waren, u noemt het mensen van de middelmaat, toch? Dat is heel vaak het geval, ja. Mensen die met carrières bezig zijn? Nee, dat zeg ik niet. Nee, in tegendeel. Nee, zijn ook mensen die heel ambitieus en goede carrières maken... in dit geval wordt de politiek als middel gebruikt, ja. Nou, noemen we het dit je op debat, maar... In dit geval bleef het buitengewoon stil binnen de PvdA. In, in de kranten, uh, maar ook in dit programma wilde niemand meewerken. Verbaast u dat aan een discussie hierover? Uh, nou, dat verbaast me uh, niet zo heel erg. Want dat betekent dat je dus uh, in feite uh, de, de luiken sluit. En uh, niet uh, in debat gaat en in discussie. Wel die juist zo dringend nodig is. Om in feite de koers te her, uh, hervinden. En ook weer van, uh, te gaan redeneren vanuit beginselen. We hebben wel vaker crisisperiodes gekend bij de sociaaldemocratie. En ik ben iemand die van, uh, van binnenuit. Een, een sociaal -democraat is. En, uh, bijvoorbeeld in de crisistijd uh, uh, voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, toen uh, Viardi Beckman uh, het nieuwe beginselprogramma formuleerde in 1936. Ook in een crisisperiode en liet zien dat je vanuit beginselen werkend... en uh, dat je daar ook uh, praktische politiek mee kunt bedrijven. En dat is iets wat mij dus uh, tegenstaat, dat dat te weinig gebeurt. Ik zie nu wel dat er in de Viardi Bekman stichting recent aan voor gekomen is. Maar uh, dat slaat dat eigenlijk niet echt of nauwelijks door, nou door naar de partij. En dat zou dus wel heel erg moeten. Dus nauwelijks discussie in de partij ook? Vrijwel niet. Francisco van Jolen, hoe wordt erop gereageerd op de website? Ja, er is veel bijval voor de standpunten van de Erellingen. En de mensen die zeggen, als je het hebt over de mensen van de Partij van de Arbeid... dan zeggen ze ja, de partij zit in een, een ivoren toren, ex-politici... die zitten in de top van voormalige overheidsorganisaties. Het wordt toch eigenlijk gezien in de partij een beetje als een baantjesmachine. Ze zijn bezig met zelfverrijking. Wat veel kwaad heeft gedaan, is het gedrag van oud-premier Kok. Dus eerst kritiek hebben op de commissarissen... en daarna zelf commissaris worden en precies hetzelfde doen... Dat is knikt voortdurend, meneer rabbingen. Ja. De, ja. de PvdA is een doctorandense partij. Dan zeggen andere mensen, Ja, moet je dan een partij hebben van laag opgeleide? Is dat zo handig? Uh, en Job Cohen is niet de charismatische leider waar we gehoopt dat, hadden. Dat, uh, uh, hij heeft zich nu wel weer als lijsttrekker beschikbaar gesteld... Als voor de volgende verkiezing waarvan hij hoopt dat ze gauw gaan komen. Maar ja, ik geloof dat wel deceptie rond uh, Job Cohen groot is. Had u ook wat meer charisma verwacht van Job Cohen? Nou, ik ken hem heel goed en ik uh, heb een enorme waardering voor hem. Ik vind hem een top bestuurder. Uh, ik uh, heb uh, me verbaasd over het feit dat hij deze rol wilde spelen. Maar uh, hij doet het uh, met uh, veel enthousiasme, veel, met veel betrokkenheid. Uh, dus ik zal daar geen kritiek op leveren. Maar, uh, aan de andere ligt het niet? Het, ligt niet het, het is natuurlijk te makkelijk om te zeggen dat het dan een aan de lijsttrekker ligt. Daar ligt het niet aan. En de andere punten die net werden gesignaleerd, daar ligt het veel meer aan. Nou, waar het misschien ook wel een beetje is. Kijk, de discussie rond de uh, multiculturele samenleving. Hè. er wordt gezegd van ja, de multiculturele samenleving... werd voor de Partij van de Arbeid belangrijker dan de arbeider. Ja. Hè, dat gevoel. En uh, een ander wat je ziet is, daar tegenover diametraal zou je kunnen zeggen... de angst regeert. Hè. Men durft zich niet duidelijk uit te spreken tegen Wilders en de PV... daar een duidelijk front tegen te vormen. Wat zo slecht? Daar ben ik het hardgrondig mee eens. Ik vind ook dat je veel sterker en veel duidelijker moet zijn op dat punt... Dat komt ook voort uit het feit dat ik nogal internationaal functioneer... en dan iedere keer geconfronteerd word met uh, mensen die zeggen van... ja, Nederland was toch een voorbeeld van een beschaafde, verlichte samenleving... waar ook heel veel ruimte was voor andere culturen. Dat koesterde men zelfs. En nu zie je ineens dat dat helemaal doorslaat naar een andere kant. En dat je eigenlijk degene die daarvoor op zouden moeten komen... en dat is de sociaaldemocratie, traditioneel zou dat de sociaaldemocratie... die heeft zoveel angst dat ze het eigenlijk te weinig doen. Ze sluiten zich op. In een nou ja, dat, wat u net zegt, eh, ook de reactie die men niet wil geven, heeft alles te maken met het feit dat men toch in feite zegt: van ja, we worden geschoren, dus dan gaan we stilzitten. Maar het is niet dat je geschoren wordt, het is dat er een discussie moet worden plaats moeten moet plaatsvinden. Zijn er reacties naar aanleiding van internationale solidariteit van Cisco op de website? Ja, en dat blijkt een uh, toch een beetje heikel onderwerp. Hè. Dat is gewoon, uh, de, uh, meneer Rabbingen zegt van ja, dat zouden we meer de boventoon moeten voeren, want dat, uh, komt, daar zitten onze wortels. En uh, ja, er zijn reacties als uh, moet je dan de Nederlanders nog meer uitkleden en uh, dan dat geld aan het buitenland cadeau gewoon zeg maar het, het, het sentiment wat speelt rond Griekenland. Hè. Uh, je, moeten we die helpen, ja of nee, want dan uh, verbrassen ze het. En uh, meneer Rabbingen, die denkt dat Nederland veel invloed op de wereld kan hebben, maar dat helemaal niet zo, we zijn een veel te klein land, onze invloed die is niet zo groot, dus we moeten ons meer richten op, op onze eigen problemen, zou je kunnen zeggen, en dat staat een beetje haaks op wat meneer Rappink is. Dat is niet wat u bedoelt natuurlijk. Nee, in terendeel, maar het is ook ik, een feit dat Nederland juist zo enorm internationaal georiënteerd is, uh, en ook een land is wat uh, zowel economisch, maar ook op andere terreinen een voorhoorde rol speelde, en die ook kan blijven spelen. Uh, ik functioneer in nogal wat organen van de Verenigde Naties. Merk je iedere keer dat daar dus een enorme belangstelling is... in feite voor het denken en doen zoals dat in Nederland ontwikkeld werd. Maar daar hebben we ook heel veel profijt van. Profijt in economische termen, maar ook profijt in allerlei andere termen. Namelijk uh, een bijdrage kunnen leveren aan toch een... Uh, een mooie uh, wereldsamenleving. En ik denk dat dat uh, uh, misschien een naïef optimisme zou kunnen zijn. Maar het is de realiteit dat op het moment dat je dat goed doet. Dat het een welbegrepen eigenbelang is om daar een bijdrage aan te leveren. Dus ik ben ervan overtuigd dat die internationale oriëntatie... dat je dat ook veel meer moet laten doorklinken... en laten zien dat dat niet iets is wat ons gaat... en dat het is het uitgeven van geld ten behoeve van anderen... maar dat het heel veel meer terugbrengt. Dat was ook het belang van de discussie over Europa bijvoorbeeld. Uh, Gerrit Salm kwam toen na in navolging van Setcher met... Uh, We want our money back. En dat is nog steeds niet netto betalen. Maar dat is een zeer beperkte manier van definiëren. Nederland heeft zo godschuwelijk veel profijt van... Europa, waar wij dus een enorme exportnatie zijn... wat voor meer dan 80% naar de andere Europese landen gaat. Daar hebben we heel veel profijt van dat we in die ene markt... en in die ene Europese eenheid functioneren. Er moet visie komen. Veel meer. Een lange termijn visie. Duurzaamheid Zeker. moet er komen. Een duurzame ontwikkeling dat zou in feite een kerntaak moeten zijn uh, voor de overheid. En het opvallende is dat het bedrijfsleven dit uh, op dit moment dat beter aanpakt dan de overheid. En als dat gaat gebeuren binnen de PvdA, komt u dan weer terug? Als ik daar een bijdrage aan mag leveren, dan zal ik niet schromen om die te leveren. Maar ik denk dat het van belang is dat daar dan ook de deuren voor open gaan. Ik heb het verschillende keren aangeboden. Dat is tot nu toe geweigerd. Hartelijk dank, Rudy Rammingen, hoogleraar duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid aan de Wageningen Universiteit. En inmiddels dus geen lid meer van de PvdA. Hartelijk dank ook, Francisco van Jolen. De een fragment uit 2007 waarin te zien is dat vanuit een Amerikaanse helikopter... een groep mannen op een plein in Baghdad onder vuur wordt genomen. Zeven van hen werden gedood. Drie jaar later werd het filmpje wereldberoemd door Wikileaks... want daardoor lekte het uit, en andersom. Daardoor is Wikileaks ook weer beroemd geworden. Het is ook het uitgangspunt van het tweede deel van het RELUIK, 9-11, de dag die de wereld veranderde. Een samenwerking van de Vara en de VPRO. Ik praat met de maker van het deel van vanavond, Susan Tan. Goedemorgen, Susan. Goedemorgen. Uh, het incident met de helikopter, dat gebeurde zes jaar na het instorten van de Twin Towers. Ja, ja. Waarom 2007. is het dan nog een onderwerp van de documentaire over 11 september? Ja, nou, de, de beelden die, die, die zijn waarschijnlijk wel bij veel mensen bekend, die Wikileaks beelden. Dat zijn die vage zwart-wit beelden waarin die mannen worden neergeschoten op een pleintje in Baghdad. En uh, wij waren bezig met na te denken over welke verhalen zou je nou willen vertellen als je het hebt over de impact van 9-11. En toen dachten we het het mooiste zou zijn als je persoonlijke verhalen kunt vinden van mensen... wiens levens echt radicaal beïnvloed zijn geweest door dat moment. En deze soldaat, hij heet Ethan McCord, die was gewoon meubelverkoper in een klein stadje in Kansas. En die zag die torens met die vliegtuigen die erin vlogen. En die werd zo kwaad, die werd zo emotioneel... dat hij dacht, ik, ik wil iets doen. En die heeft zich de volgende dag aangemeld als soldaat. En een aantal weken daarna zat hij, of een aantal maanden daarna... zat hij dus in Bagdad en raakte betrokken bij dit schietincident... wat we kennen van de Wikileaks-video. Hij is een van de soldaten die in dat filmpje als infanteristen, je ziet hem als een klein poppetje ook lopen daar betrokken was. Dus, uh, wat gebeurde er precies met het plein nou, in ja. er, er was een incident, uh, het was een wijk die onveilig was, die vlak naast Southern City lag, dus met veel, veel, veel ongedoe en veel aanvallen en, en, en bomexplosies. En de Amerikanen moesten die wijk onder controle zien te krijgen wat niet lukte. Ethan was daar in die wijk gestationeerd met zijn manschappen en werd dus elke dag de wijk ingestuurd om daar de terroristen op te pakken. Maar ja, wie zijn de terroristen? Want die lopen tussen de burgers door. Mm. En daar is dat incident Gebeurt waarbij dus uiteindelijk, nou je zegt zeven, maar ik denk dat er zeker meer dan twintig waren. Onschuldige burgers zijn neergeschoten omdat ze werden aangezien voor terroristen. En dat is precies, dat zijn precies de beelden die je in dat Wikileaks filmpje ziet. En de rol van de militair bij de drama op het plein... was onder andere om uh, uiteindelijk naar een busje toe te gaan... dat ja. een van de gewonden wilde gaan helpen. Want niet iedereen ja. was meteen dood. Uh, nee, de, vanuit, die, vanuit de helikopter werd Klopt. er geschoten. Klopt. En uh, de, de fotograaf bijvoorbeeld uh, met een lange camera, een lange lens namelijk... in zijn handen, uh, daarvan werd gedacht dat het een geweer was. Uh, die werd dus aangezien ook voor terroristen. En, en die werd nog gered door een passerend busje... Ja, een van die Viroitusfotografen, die er waren er al acht neergeschoten. Eentje had het overleefd. Die, die kroop over de stoep om, om, om naar, ja, naar een soort veilige plek. En is toen alsnog. Uh, in een busje. Hij was bijna gered. Hij lag bijna in het busje. Het busje wilde net wegrijden. En vanuit de lucht hebben ze dan de hele boel toch nog een keer beschoten. Waardoor alle mensen, de, ook de redders van die man en de man zelf, alsnog uh, beschoten en gedood zijn. En je hebt Ethan McCord gevraagd wat hij toen gedaan heeft. Nou, hij is naar het busje toe gelopen. Ja, het was een wonder. Want Ethan was een van de infanteristen. Die kwam ter plekke enkele seconden nadat die beschieting was plaatsge had plaatsgevonden. Hoort ze denken iedereen is dood, zo zag het er ook uit. Het was een bloedbad echt. En hij hoort een kinderstem die huilt... En hij was zelf net vader geworden een paar maanden daarvoor. Dus hij reageerde bijna instinctief op dat huilen van, dit, van dat kind. En wat blijkt in dat busje, blijken twee kinderen te zijn die nog leefden. Er waren de enige overlevenden van die hele shootout. En hij heeft dus eigenlijk niet volgens de regels gehandeld. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft de deur open gedaan. Heeft die kinderen eruit gehaald. En heeft gezegd, deze moeten naar het ziekenhuis. En heeft op die manier de levens van die kinderen gered. Waarvoor hij dus achteraf door zijn sergeant een reprimande heeft gekregen. Want dat... Dat was niet volgens de rules of engagement. De rules of engagement waren dat je gewoon al die mensen moest uitschakelen. Dus hij is nou in mijn ogen toch een soort held eigenlijk. Ja, je bent in de familie geweest van de slachtoffers, de kinderen. Ja. En ja, dat, dat is ook heel schrijnend wat je ziet... wat die mensen dan te vertellen hebben uiteindelijk. Ja. ja, nou, het was vooral heel erg emotioneel... want die reageren net zoals elke vader en moeder die zijn kind verliest. Die, waren natuurlijk, die zaten met een vreselijk verdriet, zelfs nu nog zeven jaar later... En het, het bijzondere was dat die mensen zo blij waren... dat er iemand was die hun verhaal wilde aanhoren. Omdat uh, ja, er, er zijn heel veel slachtoffers in Bachtas die op die manier vallen. En die hebben het gevoel dat ze totaal geen erkenning krijgen... voor het leed wat ze is aangedaan, omdat ze op geen enkele manier... Die schade kunnen. Ze kunnen niemand, er is niemand die eigenlijk die, die echt naar serieus naar ze luistert. Dus ze zijn dan zo blij als er een westerse journalist is die dat aanhoort. En die het ook wil uitzenden in het West. En Ethan McCord zie je aan het eind van de film samen met een collega's een excuses aanbieden bieden, in een hele lange brief. Die, die brief heb jij daar laten voorlezen ook. En de reactie was. Nou ja, het, het, het, het, hij, hij heeft een brief geschreven. Wij hebben de brief eh, voorgelezen aan de Irakese familieleden, de weduwe, de moeder ook. En die, die, waren, ja, die zeggen van, het is mooi dat hij dat doet en we waarderen het gebaar. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook, ja, wat, hij kan ons niet terugbrengen wat we hebben verloren. Dus wat hebben we daaraan? En Aan de ene kant was het mooi dat dat contact tot stand is gekomen. Want daar had Iets een enorme behoefte aan. En tegelijkertijd toont het aan hoe, ja, hoe ver die twee... Eh, werelden uit elkaar liggen, dat daar is zoveel kapot gemaakt. Sushantan, Tan, maker van toestemming om te vuren. Tweede deel van de luik 9-11, de dag die de wereld veranderde. Vanavond om vijf voor negen op Nederland 2. Ik heb hem gisteravond gezien. Ik vond hem heel aangrijpend. grijpend. Even kijken van het begin tot het eind. Dankjewel. Hartelijk dank. Iets heel anders vanavond ook op televisie. Knoflook. Roze, witte, uit Frankrijk of Nederland. Wat is eigenlijk het verschil? Dat is de vraag in de keuris. Iets van waarde om vijf voor half negen op Nederland 3. En Overspel begint. En dan heb ik het over de nieuwe dramaserie over een onmogelijke liefde. Dat kunt u nauwelijks gemist hebben de afgelopen dagen in kranten en tijdschriften. Vanavond start de serie met een dubbele aflevering om half negen op één. Jurgen van den Berg met lunch. Ik doe even de stelling voor stand.nl. Het is goed dat er opnieuw aangifte is gedaan tegen Gorge Zorregieta. En daar gaat over meepraten Matte een van de ondertekenaars van de aangifte en zoon van de oud-ambassadeur van UNESCO... ten tijde van het Fidela-regime. Surf naar de degids.fm. Tot morgen. Morgenavond van 7 tot 8. Manjaren.